1 uur. Het nos Journaal. Jeroen Tjepkama. Wapeninspecteurs beginnen vernietiging chemische wapens Syrië. Amerikaanse actie tegen twee terreurleiders en doden bij show met monster in Mexico. Het weer af en toe zon, vooral aan de kust. In gebieden met zon wordt het 16 graden, op andere plaatsen wordt het niet warmer dan een graad of 14. Ook de komende dagen blijft het droog en rustig bij middagtemperaturen tussen de 16 en 18 graden. Wapeninspecteurs zijn in Syrië begonnen met het weghalen en vernietigen van chemische wapens. Volgens een anonieme bron gaat het om de vernietiging van raketten, bommen en vaste en mobiele faciliteiten om chemicaliën te mengen. Door zware voertuigen over de wapenonderdelen te laten rijden worden de wapens onklaargemaakt, al dus dezelfde bron. De ontwapeningsmissie wordt uitgevoerd door een team van de OPCW, de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De VN nam ondanks een resolutie aan over Syrië... na de chemische aanval op Damascus, waarbij honderden doden vielen. President Assad ontkent betrokkenheid bij de aanval. Hij ging wel akkoord met de vernietiging van het chemische wapenarsenaal... om een Amerikaanse militaire operatie tegen zijn land te vermijden. Henk Krol erkent dat hij fout heeft gemaakt... als hoofdredacteur van de Gaykrant. Vrijdagochtend vroeg trad Krol af als fractieleider van 50PLUS... nadat bekend werd dat de Gaykrant jarenlang... geen pensioenpremies afdroeg voor medewerkers. Volgens Krol waren alle medewerkers op één na daarmee akkoord gegaan... omdat de krant anders failliet zou gaan. Hij zei dat vanochtend bij WNL op tv. Meer van Wilma Borgman vanuit Den Haag. Dat zijn positie onhoudbaar was geworden... had Henk Krol zelf al snel in de gaten. Een medewerker belde hem midden in de nacht... over de inhoud van de berichtgeving in de Volkskrant Vrijdag. En zijn aftreden daarna was onvermijdelijk, concludeert Krol zelf. Toen ik het stuk las, s'nachts om drie uur... heb ik om vijf minuten over drie heb ik aan mijn directe medewerker een brief gestuurd van... dit, dit kan ja. ik niet volhouden, want dan zit ik mijn eigen boodschap in de weg. Ik moet opkomen voor een groep en dat kan ik met deze ballast niet goed doen. Daar moet je eerlijk in zijn. Dus ik, ik, helderder ja. dan dat kan ik niet zijn. Ik wil dat ouderen weer een stem krijgen. Als ik dan die stem niet meer fatsoenlijk kan zijn... als dat op mijn persoon vasthangt... Dan moet je terugtreden en dan moet je eerlijk zijn. Mensen roepen altijd, en daar hebben ze een beetje gelijk aan... te veel politici kleven aan het plus. Ik wil niet kleven aan het plus. Ik wil strijden. En daar wil ik ook mee doorgaan. Want ik vind ook dat ik in de toekomst iets moet doen... voor alle groepen die in de verdrukking zitten. En dat blijf ik ook mijn leven lang doen.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 Toen hebben we meteen ingegrepen. Echt de dag waarop ik het hoorde, zijn we rond de tafel gaan zitten. En had ik het eerder gehoord, echt had ik het eerder gedaan. Ik heb er spijt van ja. hoe het gegaan is, maar ik heb gedaan wat ik kon. En dat heb ik vooral gedaan omdat ik altijd bezig geweest ben met die strijd... Toen voor die ene groep, nu voor een andere groep. En laat me alsjeblieft strijden en laat anderen mijn financiën beheren, want daar ben ik niet goed in. Het gerommel binnen de oudere partij 50PLUS en het terugtreden van Krol zorgt in de eerste opiniepeiling sinds vrijdag voor een terugval. Vorige week nog tien virtuele zetels, vandaag vijf. De partij heeft in de Tweede Kamer nu twee zetels. En voor zichzelf ziet Henk Krol voorlopig geen rol meer binnen de partij. Bij het Italiaanse eiland Lampedusa wordt vandaag weer gezocht... naar slachtoffers van de botram van de afgelopen donderdag. De zoektocht lag vanwege het slechte weer de afgelopen 48 uur stil. Er zijn 111 lichamen geborgen en er worden nog 250 mensen vermist. De vluchtelingen kwamen uit Libië. Hun boot zonk nadat er brand aan boord was uitgebroken. In Ecuador is een Nederlander opgepakt in verband met een grote drugsvangst. Behalve de Nederlander zijn ook acht Colombianen en zes Ecuadoranen gearresteerd... melden lokale media. De verdachten zouden banden hebben met een berucht drugskartel uit Colombia. Er werd bijna vier ton aan drugs in beslag genomen. Volgens de minister van binnenlandse Zaken een grote slag voor de drugsmafia. Ecuador is een doorvoerhaven voor drugs richting Europa en de Verenigde Staten. Dit is het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. In Libië hebben Amerikaanse commando's een Al-Qaeda-leider opgepakt... die betrokken zou zijn geweest bij de aanslagen op Amerikaanse ambassades in Afrika eind jaren negentig. En in Somalië hebben de Amerikanen geprobeerd om een leider van Al-Shabaab op te pakken. Hij zou achter de gijzeling in het winkelcentrum van Nairobi zitten. Twee acties op één dag kan geen toeval zijn, zegt Edwin Bakker... directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme. Het zou toeval kunnen zijn, maar ik vermoed toch dat de acties... op dezelfde dag hebben plaatsgevonden om ja, het veiligheid, om de verrassingseffect in beide gevallen zo groot mogelijk te laten zijn. Ja, die man in Libië, hè, al Libië, die, uh, die werd al heel lang gezocht, hè? Ja, al, uh, nou ja, eigenlijk al jaren sinds 1998, uh, al daarvoor hadden ze hem al in de gaten... omdat hij betrokken zou zijn bij aanslagen tegen Amerikaanse ambassades in Kenia en, uh, en Tanzania... waar toen meer dan uh, 200 mensen weer omgekomen zijn. Ja, hij is dus opgepakt in Libië. Hè? De, de Libische autoriteiten hebben uh, hun zaakjes nog niet helemaal op orde, om het zacht uit te drukken. Um, heeft Amerika samengewerkt met de Libische autoriteiten? De Amerikanen geven nu aan dat dat het geval is. Misschien geven Libiërs dat ook aan. Omdat het achteraf gezien er beter uitziet. Maar het zou heel goed kunnen dat de Amerikanen gedachten: hebben. We doen het zelf. Want Libiërs hebben hem kennelijk toch ook jaren daar rond laten lopen. Ja, dat was die actie in Libië. Dan was er nog ook een actie in Somalië. Tegen een leider van Al-Shabaab. Die is mislukt. Die commando's kregen veel tegenstand. De bewakers begonnen te schieten. Waarom schoten de Amerikanen niet terug? Nou, ze hebben het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 Er lag heel gevoelig, dit moest slagen. En bij tegenstand zijn ze kennelijk snel weer, uh, hebben ze zich kennelijk snel weer teruggetrokken. Zei de directeur van het Centrum voor Terrorisme en Contraterrorisme Edwin Bakker. Maandag gaan bijna alle burgerambtenaren van het Amerikaanse ministerie van Defensie weer aan het werk. Vorige week dinsdag werden veel overheidsdiensten in de VS stilgelegd vanwege een ruzie over de federale begroting. Daardoor zitten ongeveer 800.000 ambtenaren thuis. Juristen van Justitie en het Pentagon hebben de afgelopen dagen bepaald... welke functies direct van belang zijn voor het goed functioneren van het leger. Daaronder vallen ook de ruim 300.000 burgermedewerkers... die nu weer aan het werk gaan. Een akkoord over de begroting is nog niet in zicht... zeggen democraten en republikeinen in het congres. Tijdens een show met monster-trucks in Mexico zijn 13 doden gevallen... toen een van de enorme voertuigen op het publiek inreed. Negen toeschouwers waren op slag dood... vier anderen overleden kort na het incident aan hun verwondingen... De slachtoffers waren tussen de 6 en 47 jaar oud. De chauffeur van de pick-up met wielen met een doorsnede van anderhalve meter... wilde over een hoop autovrakken heen rijden, maar het ging helemaal mis. Mogelijk werkten de remmen niet goed of verloor hij de controle over het stuur. De Japanse premier AB heeft buitenlandse hulp gevraagd... om de lekkage van besmet water uit de kernreactor in Fukushima op te lossen. Dat deed hij op een internationaal wetenschappelijk forum in Kyoto. Tot dusver heeft AB buitenlandse hulp steeds afgewezen. De Japanse regering ligt al langer onder vuur omdat er nog altijd radioactief water lekte uit de centrale. Dat gebeurde al sinds de meltdown in de reactor na de tsunami van maart 2011. Drie dagen geleden nog bleek dat er opnieuw besmet koelwater in de stille Oceaan is weggelekt. De politie in Groningen is gisteravond uitgerukt voor twee jongetjes die soldaatjes speelden. Buurbewoners hadden mannen in camouflagepakken zien rennen met geweren in de hand. En agenten zagen de twee inderdaad in de verte lopen. Ze namen het zeker voor het onzekere. Het verkeer werd stilgelegd en er werden extra politiemensen opgeroepen. Uiteindelijk bleek het dus te gaan om twee jongens van 13 en 14 verkleed als soldaten. Hun namaakwapens zijn in beslag genomen. De politie noemt de actie van de jongens niet handig. Ja, er is niks mis met, uh, met soldaatjes spelen, ik deed het vroeger ook. Alleen je, als je dat s'avonds doet in de woonwijk... met, uh, met echte soldatenkleren aan, met camouflagekleding aan... met geweren die er heel erg op lijken, heel erg echt lijken ook... Ja, dan moet je je afvragen of dat wel zo verstandig is... want mensen kunnen er wel heel bang van worden. En dat was dus gisteravond ook het geval. Sport. In de Eredivisie wordt gespeeld Ajax tegen FC Utrecht in de Arena... en die houtkamp nog altijd 0-0. Inderdaad, nog altijd 0-0, dus geen doelpunten gevallen. Het is een spannende wedstrijd, maar niet echt super... Om naar te kijken omdat er weinig kansen en weinig mogelijkheden zijn. Utrecht is beter want Ajax weet eigenlijk niets te creëren. Nu een overtreding gemaakt door Deli Blind. En weer een vrije trap voor FC Utrecht. En Utrecht dat is regelmatig gevaarlijk voor het doel van Jasper Sillissen geweest. En dat terwijl Utrecht toch vijf man mist. Jansen, Duplan en Sirota zijn geblesseerd. En Takagi en Bulthuis zijn allebei geschorst. En toch doet Utrecht het uitsteken tegen Ajax. 0-0 de stand. De vrije trap is genomen. Ajax amper een kans kunnen creëren. Creëren. En Utrecht heeft één hele grote gehad voor notabene ex-ARC, eh, Cedric van der Gun. Maar hij schoot de bal net naast. En dus na 40 minuten spelen, nog 5 minuten tot de rust, is het nog altijd 0-0 bij Ajax FC Utrecht. Novak Djokovic heeft de finale van het toernooi van Peking gewonnen. De Serviër won de prestigestrijd van Rafael Nadal vrij eenvoudig in twee sets. En daarmee nam Djokovic enigszins revanche op de Spanjaard die hem door het bereiken van de eindscheid wel heeft verdreven... van de nummer 1 positie op de wereldranglijst. De Nederlandse ploeg pakte een zilveren medaille... bij de wereldkampioenschappen Handboogschieten in Turkije. Het team met Rick van der Ven, Chef van den Berg en Rick van den Oever... verloor de finale met drie punten verschil van de Verenigde Staten. Volgens Rick van der Ven kwam Nederland net iets te kort in de finale.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 Hij was een tikje gefrustreerd na de race in Korea, Guido van der Garde. Vijftiende plek, er had meer in gezeten, zei hij. Ik had dertiende kunnen worden. En waarom noemt hij nou die dertiende plek? Die dertiende plek is genoeg om het andere team in de Achterhoede, Marussia... van de tiende plek in het kampioenschap te verstoten. Caterham, het team van Van der Garde aast op die tiende plek... niet alleen om de eer, maar vooral om het geld. Want een tiende plek in het kampioenschap van de constructeurs... levert aan het eind van het seizoen 10 miljoen op regerend wereldkampioen Vettel heeft inmiddels zijn vierde titel op rij in zicht. Zijn voorspronger op Ferrari-coureur Alonso is 77 punten. De volgende Grand Prix is komend weekend in Japan. Er is verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis Moor. Goedemiddag. Op de A7 richting Amsterdam staat voor het knooppunt Zaandam 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de aansluitende A8. En op de A28 vanuit Amersfoort naar Zwolle zijn de werkzaamheden flink uitgelopen. In plaats van 10 uur vanochtend is de weg pas om 3 uur vanmiddag open... tussen het knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-Vatworst. Nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Wapeninspecteurs zijn in Syrië begonnen met het weghalen en vernietigen van chemische wapens. Amerikaanse commando's hebben gisteren in Libië een Al-Qaeda-leider opgepakt...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 De gast Henk Grol, Judoka, haalde brons op de Olympische Spelen van 2008 en 2012. Vorige maand zilver op het WK in Rio de Janeiro. En dus is maar een kleine greep uit de prijzenkast. Als u vragen hebt, stel ze de deperstribune.nl of Twitter: hashtag perstribune. Vliegende keeper Jules van der Wart bij keeperstrainer Rimmel van der Gouw van Vitesse. luistert natuurlijk het antwoordapparaat af. Vandaag een vraag over het plan om meer reclame uit te zenden bij de publieke omroep als compensatie van de bezuinigingen. Shudder Rijksman, bestuurder bij de publieke omroep... liet zich deze week op Radio 1 kritisch uit over dat plan. Het is een labmiddel in plaats van een goede oplossing voor de bezuinigingen. De kijker krijgt al minder programma's te zien, of minder Nederlands product... en gaat nu 28 minuten per dag meer reclame zien. Dus de kijker wordt eigenlijk op twee manieren ja, gestraft, zou ik het bijna willen zeggen. Maar ja, betekent meer reclame ook meer inkomsten. Hoe denken de adverteerders over zo'n plan? Daarover straks. En verder natuurlijk Ajax, Utrecht, de arena, nog niet gescoord... begrepen van Andy Houtkamp, de verslaggever ter plaatse. Welkom bij Max op Radio 1. Tot twee uur... De perstribune. Max. De gast Henk Grol, Judoka. Dag Henk, fijn dat je er bent. Hallo. We hebben het al even met het, uh, vorige uur, in het vorige uur met Mark Bessems gehad over Rio, waar je net uit uh, terug bent. Maar je bent nu aan een periode van vier weken rust bezig. Nou, ik ben geblesseerd. Dus eigenlijk is het een beetje noodgedwongen rust. Wat mankeer je? Tijdens de WK heb ik in de kwartfinale uh, polsproblemen gekregen. Mijn polsen blijven haken. Ja, wordt een technisch verhaal. Maar goed, ik heb daar doorgeheerd met injecties. En uh, ja, daar moet ik nu de, uh, de tol een beetje voor betalen. Ja, welke, want, het is je... mijn linkerpost. Ik heb drie weken vast gips gehad. Ik heb daarna uh, afneembaar gips gekregen. Daar heb ik vandaag niet om. Maar uh, het gaat wel beter, maar ik heb nog wel klachten. Goed. Andy, ik zei nog niet gescoord, maar... Wat een geklungel, geklungel achterin bij uh, Ajax. Want het is 1-0 geworden voor... Uh, achterin bij FC Utrecht. 1-0 voor Ajax. Serrero uh, is ingevallen in de wedstrijd. Omdat Sim de Jong met een blessure uitviel. Kreeg de bal echt op een presenteerblaadje. Omdat ze stonden te kijken en te klungelen. Timothy de Rijk die de bal omhoog komt. En dan Serrero die zijn voeten tegenaan zet. En zo is het 1-0 voor Ajax. Een minuut voor rust. Het is. Uh... Nou, niet helemaal volgens de verhouding. Het was een gelijk opstaan, opgaande strijd. En dit was eigenlijk de enige mogelijkheid voor Ajax in de eerste helft. Maar die wordt wel meteen benut door Serrero. 1-0 voor Ajax tegen FC Utrecht. Judo, Henk Grol. Henk, je vertel, uh, het was je linkerpols, maar je hebt vandaag het gips eraf. Nou, ik heb afneembaar gips. Dat draag af en toe. Als ik, uh, en ik gebruik het ook tijdens uh, de krachttraining om een beetje zeg maar, om de blessure heen te kunnen trainen. En uh, de pols had te kunnen ontlasten. Heb je vanochtend al getraind dan? Ik heb vanochtend getraind. Wat doe jij dan op zo'n zondagochtend? Ik heb vanochtend een, uh, een squat sessie gedaan. Wat? Oh. oh, dat is op zo'n uh, zo ding op die... Uh, nee, de... ja, dat is gewoon oh. zeg maar kniebuigen. Oh, ik dacht dat je op zo'n zo squat stond... die als je naar voren gaat, nee, gaat rijden. Nee, nee, nee. Oh? Was... Nee, in, uh, in de gym. Ja, het is een ander woord. Ja, <laughs> ja een ander ja, het is een woord. Ja. woord. Hé, hey, maar luister eens. Uh, ja, gewoon maar. Maar hoe lang, hoe, hoeveel uur zit jij dan zo'n zondagochtend uh, te oefenen? Nou, dat is niet zo lang. Uh, vanochtend heb ik een uur getraind. Ja. Maar uh, Squat is voor de kennis een, een zware ja. oefening en uh, ja. heeft nogal impact op je lijf. Ja. ja. Dat is een uh, vermoeiende bezigheid. Ja, het is zeker vermoeiende bezigheid. Mi maar mis jij dat trainen dan als je geblesseerd bent? Ja, dat mis ik enorm. Maar ja. waar, waarom? Is dat om, de, om het trainen of om ja, de als... voorbereiding op weer iets nieuws? Als topsporter ben je gewoon verslaafd. En ja? Het gevoel van, uh, dat, dat spanningsgevoel in je lijf. Uh, dat wil je gewoon keer op keer opzoeken in de training. En als je dat niet kan, dan uh, is dat een vervelend gevoel. En als je een paar dagen niet traint, lijkt het alsof je dan uh, heel snel inteert. En dat gevoel ja? wil je niet. D maar denk je niet op zo'n zondagochtend als vandaag, uh, ik blijf een uurtje langer liggen? Nee, het, nee? Be het bevelende gevoel van een training is vele malen groter dan oh, ja? blijven liggen in je bed. Ja, ja, ja. Maar dan heb je er dus toch een beetje de pest in... dat je door die blessure niet voluit kan. Ja, dat heb ik sowieso... Ja. Uh, het sowieso vervelend überhaupt om geblesseerd te zijn als topsporter. Ja. En, uh, en dit is zeker vervelend voor je aan is, is, is je grip essentieel in het judo. En als je pols niet goed meewerkt, dan is heb je daar problemen. Ja. Zeg maar, wanneer kan je nu weer voluit uh, nou, trainen, het is, denk Dat is je? niet helemaal duidelijk. Ik hoop dat ik wel uh, dat het weer 100% goed komt. Dus, uh, ja. Dat is in ieder geval eerst even afwachten. Is dat een angst van je? Dat je denkt van, oeh, het zal toch wel... Ja, dat, die angst heb je natuurlijk altijd. Maar uh, als je kijkt naar andere blessures, is het altijd goed gekomen... Alleen, de orthopijt heeft me wel gewaarschuwd... dat het wel een van de zware blessures die ik heb, zeg maar, die ik ooit heb gehad in mijn leven. Dus het is wel een beetje dat ik uit moet kijken. Weet je hoe je hem opgelopen hebt? Ja, ik weet precies hoe het gebeurt. Ho, ho. Ja, ik had zijn mouw vast en die wou ik niet loslaten. is de laatste WK? Ja, in de kwartfinale. En toen daarna draaide hij zijn hand eromheen... om zeg maar, dat zeg maar, los te rukken en te draaien. En in die draai bleef ik vastzitten in zijn mouw. Ja, en toen voelde ik het een beetje kraken. Dus toen dacht ik ja. al van, ik had daarna gelijk zwelling. En dus wist ik al dat het niet goed was. Dus al is dat het gebroken was. Was het niet zo, maar het is wel wat schade. Ja. Er zijn een aantal bandjes uh, die stuk zijn. Ja, Jeetje, lastig. lastig. Ja, het is WKD-letsel, daar ja, moet je gewoon de ja. tijd voor nemen. Waar train jij nu voor? Ik bedoel, wat is het volgende grote doel? Ja, het doel is natuurlijk uiteindelijk uh, Rio 2016. Maar we ja. hebben we nog een paar WK's tussendoor. En uh, ja, ik wil heel graag een keer wereldkampioen worden. Ik ben drie keer uh, dikke tweede geworden. Ja. Dat is natuurlijk wel uh, iets waar ik... Uh... Heb je daar de pest over in? Ja, dat je wel. nog steeds niet die allerhoogste plek te pakken hebt. Ja, daar heb ik echt de pest over. Ja, ja heel ja. erg. Ja, goed, maar dat hoort bij een, bij, bij een topsportcarrière. En uh, ik heb het gevoel dat het erin zit. En uh, ik ben heel graag... Ik ben gewoon op zoek, op jacht, zeg maar... naar die gouden medaille. Ja. En dat is lastig. Klaar. Ik had gehoopt dat ik ergens uh, onderweg die al op had gehaald. Maar ja, ik heb ook ja. een paar keer domme dingen gedaan. Nou ja, je bent pas 28... Ja, dat is waar, maar ook maar ja, je... dat uh, begint, uh, de leeftijd begint ook te tellen. Ja, want tot hoe lang kan een judoka in goede doen door, denk Nou, nou mijn huisgap was 35 en die was ja. nog steeds uh, ja. top. Maar het heeft ook te maken met het fysieke gestel waar je nu in zit. En dat is wel belangrijk, dat moet heel blijven. Ja, maar ik vroeg, eh, kijk, als je daar zo gedreven over praat... het kan ook een obsessie worden, hè? Ah, het is een obsessie, dat is het al lang geworden. <laughs> ja? Kan ik eerlijk over zeggen. Nou ja, je moet er ook van kunnen slapen. Ja, en dat is wel eens een probleem geworden. Vorig jaar voor spelen sloeg ik daar wel een beetje door. Maar goed, ja... Je bent er zo'n dag in de dag uit mee bezig. Je stopt daar zoveel energie in. En uh, ja, dit is wel. Het, het ultieme doel is zo dichtbij, maar ook ja. zo ver weg. En dat is, maakt het af en toe ook lastig. Ja, Maar ja, je moet in je verdere leven er ook mee kunnen leven als het bij wijze van spreken niet lukt. Hè? Ja, dan, dan kan ik er ja. waarschijnlijk niet mee leven. Nee, dat kan ga ik nu alvast vertellen. Wat ga je dan doen? Ja, dat weet ik niet wat ik dan ga, ga je doen. Iets maar dan kan, ik, dan kan ik er niet mee leven. Ik heb het gevoel dat ik het ook ga halen 100%. Ik weet het zelf zo zeker. Ik zeg op dit moment: heb ik geen hoofdsponsor? Als ik een hoofdsponsor zich aanmeld, zeg ik van ja: als ik geen wereldkampioen word, dan betaal ik de helft terug. Nou. Weet je wel, ik, ik geloof gewoon dat ik dat ga worden. Ja, maar hoe leef jij dan als je geen hoofdsponsor hebt? Je bedoelt ah, ik je heb, moet ik toch ik heb, door ik heb, ik, ik heb sponsoren, maar ja. ik heb op dit moment gewoon, uh, op dit moment is het niet voldoende. Dus uh, het is wel dat ik me net aan kan redden. Maar ik vind gewoon dat ik een bepaalde dingen in mijn structuur graag beter wil. En daar heb ik wel een sponsor voor nodig ja. om het goed, zo goed mogelijk in te kunnen richten. Ja. Maar, maar jij kan wel gewoon uh, boodschappen doen en ja, de grote toernooi langs. We zijn zielig. niet zielig. We zijn zeker niet zielig. We <laughs> zijn zeker niet zielig. Nee. Nou ja, omdat uh, ik weet niet hoe groot het budget van de judo-bond voor judoka's is. Ja, dat nou, nou, is niet ja? zo heel groot. Geef eens een bedrag. Ja, dat is lastig. Ik weet niet wel wat het exact is, maar ik, ik schat niet van... Iets 2 miljoen, 3 miljoen ja. max. Maar het is ook met breed sport niet alleen voor topsport. Dus dat is een heel ah, groot budget. Nou, ja, we ja. net over Brazilië even. Horen. Ja, dan wil ik Brazilië weer eens weten. Ja, we hoorden in de wandelgangen 150 miljoen. Ja, nou ja, goed, er een 200 miljoen mensen. Maar dat, ja, wat, ja, wat zal daarvan gaan judo? Ik weet niet of het een judoland ja, is. waar wa wa hadden gooit Rusland, dat ook wel een behoorlijke judo-natie is. Men dacht dat Rusland een groot budget had. Dan hoorden we in de wandelgangen Rusland 66 ja. miljoen. Dus Brazilië heeft een schop bovenop gedaan. Ja, maar komt dat omdat die Spelen daar straks in 2016 zijn? Of hebben ja. ze gewoon veel geld? Nou, ja, is een rijk land. Ik denk op dit moment dat de economie booming is in ja, dat is ook gewoon Maar zijn sport is daar ook wel heel belangrijk. Het lijkt net in Nederland lijkt het iets minder belangrijk af en toe. ja Is dat zo? Heb je dat gevoel wel? Ah, zoals wij met ja. onze topsporters omgaan vind ik wel. Wat, waar blijkt dat dan uit? nou Voor allerlei dingen. Maar bijvoorbeeld een medaillebonus van een Spelen is gewoon belast in Nederland. Dat is natuurlijk schandalig. Als ja. amateursport ga je dat ook nog belasten. Er zijn een paar Olympische sporten, zeg maar 90 ja. kan net zijn broek omhoog halen van zijn sport. Win, win je een keer een medaille in Nederland. Je juicht heel Nederland voor je, ja. maar ja, volgens krijg je wel gewoon een blauwe envelop of je de helft terugstorten. Het ja. is, is wel heel krom. Je had voetballer moeten worden, Henk. Nee, maar dan kon je het toch ook goed. Nou, goed is een groot woord. Maar kijk, het is niet als topsporter ben je niet begonnen om rijk te worden. Je hebt een helbael doel om Olympisch kampioen te worden. De meeste Olympische sporters hebben dat gevoel. Ja. Nee, maar ik had als voetbal er niet voor niks bij, want jij had wel de keuze. Toch? Ja, ik, kon, ik kon voetballen, ja. maar eh, of ik HS zou gaan halen was het een heel nou andere vraag. Ja, Veendam, lange nou, ik maakte van de voetbalwedstrijd een judo-wedstrijd, en dat oh, lijkt ja. me niet geschikt. Ik dacht dat we één Hans kaai wel genoeg, toch? Ja, dat is waar. Ja. Verzamelaar van gele kaarten. Hans Kaai junior hè, wel te verzamelen. <laughs> Zijn vader kwam nog uit het pre tijd per kader. En nou, die had er ook misschien wel een paar verdiend. Is dat een fulltime job van jou, judo judoka's? Nou, op dit moment wel. Er zijn natuurlijk wel dingen die je naast... maar je ja, arbeidszusverhouding is wel essentieel. En als je daar fouten in gaat maken, dan ga je het niet meer halen. Nee. Nou, Henk, uh, op weg naar die, uh, die wereldtitel, die nummer één uh, plek... toch hebben we een aardige erenlijst van je verzameld... aan de hand van het archief. Goud op het Europees Kampioenschap van 2008. Lichten we er even uit, Lissabon.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 De stem, de Hans uh, kees, uh, kees Jonkind, kees ja natuurlijk studio sport ja lissabon zijn dat dingen die je onthoudt heel erg ja niet dat je die titel zou vergeten maar ook het moment en uh, 2008 en ik stond daar en zo ging het ja zeker zeker uh, kijk, iedere topsportcarrière heeft een soort van begin kijk het begin is natuurlijk veel eerder maar daar begon mijn echte internationale zeg maar seniorencarrière ja. dat was de eerste grote titel die ik won en toen vanaf daar dacht ik ja nu is de sky the limit nu kan ik alles winnen ja ja dat was wel het begin. Ga je wel zelfvertrouwen, als je dat denkt, natuurlijk? Ja, maar ja. goed, ik ben natuurlijk. Ja, ik heb helaas dan niet. Uh, ik ben helaas geen wereld- of Olympisch kampioen geworden. Maar ik had er wel. Heel vaak heel dichtbij gezeten. En, uh, en ik heb het gevoel dat het zeker gaat lukken. En ja, het is lastig uh, uit te leggen soms. Dat het uh, ja, ja. spelletje judo. Nou ja, nou ja we, we schrijven gewoon op dat het je gaat lukken. Ja. En uh, nou ja, ik gaat wordt er wordt erop afgerekend. Kijk, garanties heb je nergens. Nee, weet je wel. Het is geen, topsport is geen verzekering. Nee. Dus, uh, zeg maar, jij bent toen ook overgestapt van de gewichtklasse 90 naar 100 kilo. Ja, dat is al in 2007. Ja, gebeurd. Dus eerder. Een, Ja. ja. Maar waarom doe je dat dan? Want, nou ja, ja, ten eerste was mijn normale basisweeg 97 kilo. Dus, oh, uh, dus dan moet je telkens afvallen. Ja, en dat moet ik nu ook weer tot 100 weeg Inmiddels ook weer rond de 100, 107 kilo normaal. Dus dat moet ik ook aftrainen. Alleen toen was ik een concurrentie met Mark Huizing gaan. En dat was het een beetje Mark Huizing gaan, zeg maar de Joan Cruijff van het Judo. Ja. Zeker in die tijd was hij voor mij uh, geen haalbare kaart om daaroverheen te gaan richting de spelen. Toen heb ik voor gekozen om de Stijm Dansen aan te gaan. Ja. 100 kilo en uh, sta zijn dan elke dag op de weegschaal om te kijken hoe ver zit ik er boven wat moet ik nou, wat eten we? Mo mo momenteel niet maar richting wedstrijden ja. uh, maar het is heel gek ik weet precies hoeveel ik ongeveer weeg. ja ja dat voel je ja. gewoon in je lichaam Hé, hey, maar uh, uh, je zit op de gewichtsklasse 100 kilogram hè ja moet je dan per se 100? Mag het ja. ook 100 uh, uh, punt? Kom dan zoveel zijn? Nee, nee. Je, het, uh, je moet precies 100 zijn. En Als je er, uh, 100 gram te veel is, het dat je niet meedoet. Maar dat ga je van tevoren Afschuldig. controleren. Ja. Ja. ja, we doen nu ook nog een dag van tevoren wegen. Dus dat is wat, wat best wel extreem dat men, sommige mensen 5 à 10 procent van hun gewicht eraf halen. Ja. en vervolgens binnen 15 uur er weer aan krijgen. Ja. Dus dat is best wel extreem. Is dat eigenlijk als je iemand die zou 100 punt zoveel wegen... is dat lastige judo voor jou? Nou, het gaat, precies, niet, het uh, gaat niet 100... Zeg maar, maar ik heb tegenstanders die 110 wegen op de wedstrijddag. Ja. Dus die wegen 10 kilo zwaarder. En krijgt iemand maar zonder uit dan, met die 10 kilo er nog bij? Nou, ja. massa uh, speelt op een gegeven moment wel een factor. Ja. Henk, wij vragen onze gasten uh, het nieuws van, uh, van de week. Ik weet niet of een judoka tijd heeft om uh, de wereld om ja, heen te hebben. Zeker. Als je geblesseerd, bent heb je heel veel tijd. Echt waar? Dus, uh, dus jij, uh, ja. uh, en wat, wat uh, verzamel jij aan het nieuws? Ben je, ben je iemand die wel graag op de hoogte is van wat er uh, buiten het judo gebeurt? Ja, nou, ik volg zeker sport. En ik ben zeker wel uh, ja. ik volg zeker het nieuws. Ja. Nou, wat uh, heb jij. Heb ja, u u ik ben uh, afgelopen dinsdag was ik in de arena uh, te gast en uh, heb ik uh, Ajax Milan uh, bekeken. En uh, ja, ja. Emmanuelsson kwam erin en toen was een beetje zat ik te kijken van uh, wat gaat er nu gebeuren? Gaat ja. hij uh, uitgejouwd worden of gaat hij naar we het, uh, Zullen Ze belu beluisteren wat er gebeurde. Ja, dit, dit gebeurde. En daar dan de entree van Emmanuelsson. En wat uh, met applaus en gejuich begroet door de mensen hier op de tribune. In de paas richting Matri. en daar is Emmanuelsson en Emmanuelsson kan niet vuren, maar Balotelli wel. Applaus voor de verloren zoon. Ja, het, was, ja, het was, voor toch, mij, ja, was, voor mij best wel. Ja. Ik vond het best wel kippenvel. Ik vond het zo mooi dat dat, dat gewoon dat respect krijgt van, van, ja. van, van de toeschouwers. Hij scoorde ook nog bijna gelijk. Hij had wel een kans. Hij kwam ja. niet helemaal tot, tot, tot schieten. Maar ik vond het wel mooi om te zien. Je zei uh, ik was daar te gast. Ja, nou goed, wat, ik was met, de, met een trainer voor mij er uh, mee uh, die uh, werkt, werkt bij Ajax. Dus die heeft uh, die nodig me uit om mee te gaan. Ja, ja, ja. Maar, maar ben je ook wel een een een, een, een een topsporter die buiten zijn eigen sport omkijkt, wat er in de wereld van de sport gebeurt. Ben ja, daarin geïnteresseerd. Ja, zeker. Ik ga heel graag kijken bij andere sporten, omdat je er ook zeker van kan leren. Vorige week ben ik met Team Liga, de schaatsploeg. Ja. om te kijken hoe ze trainen, wat ze doen. dat vind ik interessant. Ja, dan kun je, kun je nieuwe indrukken. Ja, zeker. Aan hoe gebruiken. mensen met een sport omgaan en wat voor cultuur er heerst. En ja. dat is grappig. Ik ga ook als mee naar tennis en dan zit iedereen zit er met, met elkaar warm te spelen. En dan denk ik van ja, bij judo is dat onmogelijk. Dus ja. Een vechtsport is het natuurlijk een heel andere cultuur hoe je met elkaar omgaat. En uh, bij tennis is dat dan vrij vriendelijk. Dat viel me heel erg goed. Ja, want geeft dan als een beeld hoe jullie met elkaar omgaan? Nou ja. Onvriendelijk? Ja. Nou ja, onvriendelijk. Ik ga gewoon niet met mijn tegenstander een warming-up maken. Dat is natuurlijk wel nee, dan in, nee, een, dat in is een vechtsport. Raar. Ja, dat is ja. En, en Bij ons is het gewoon vijandig. Ik, ik wil ja. niet zeggen, ja, ja. Oorlog is een heel groot woord. Maar ja, in vechtsport, kan er natuurlijk maar één winnen. En ja, je, je bezit oh, ja dan... dat is bij het voetbal ook. Ik bedoel, overal gaat het natuurlijk om. De winnen en niet verliezen. Dat is waar, maar voetbal is essentie dat je die bal niet in het doel schopt. En natuurlijk, bij judo is de essentie elkaar op zijn ja. rug gooien. Dat is ja. natuurlijk heel anders. Waar komt die liefde bij jou voor dat judo vandaan? Ik bedoel, ergens hm. in jouw jeugd moet het dus begonnen zijn. Ja, nou ja, ik was vijf jaar, maar dan heb je natuurlijk niet veel te kiezen. En ik was vrij druk... Ik wil niet zeggen ADHD, maar het zat wel in, in, in, in, in, dat, zeg maar, in die doelgroep. Dus mijn ouders ja. waren blij dat ik ergens heen kon waar ik mijn energie... Uh... Oh, net sportje sport je, uh, je, inderdaad je energie je krijgt. Ja, daarom ben ik ja. op judo gezet. Ja. Jongen maar goed, was. je vond het ook leuk, blijkbaar. Althans, je ging prestaties leveren, waardoor het misschien leuk werd. Ja, ik was al heel gedreven op jonge leeftijd. Ik wou hem gewoon niet verliezen. Ja, en op een gegeven moment groei je daarin. En op een gegeven moment... Uh... Dan is er geen weg meer terug, hè? zegt ze dan. Nee, tot die wereldtitel. Hè? Dan, uh, dan is het klaar. <laughs> nou, dat is niet... Ja, kijk, er zijn altijd mooie doelen in je leven. En ik heb nu twee Olympische medailles. En win je een gouden, dan heb je er drie. Maar ja, dan kan je nog vier jaar door in 2020. Tot 2020. En dan is het in Tokio. Ja. Nou, we weten natuurlijk allemaal wat er in Tokio is. gebeurd. in 1964. Ja, dat ik ja, ook weer een nieuwe... Is dat ook, uh, zou, is dat ook nog een uithangbord? Acht jaar, zeven jaar ver? Ja, ja, het kan. Het, het 35. Kan. Als we kijken naar ja. Mark Huizing gaan. En we doen nu ook een Olympisch kampioen van 34. Ja. Alleen het is, je moet de zin hebben om de spanning in wedstrijden. zeg maar mentaal te kunnen. Ja. aan te kunnen. Dat is lastig. Onze vliegende kip, Jules van der Wart. aan beurt. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Ik ben nog steeds bij Rijman van der Gouw, keeperstrainer van, uh, van Vitesse. Over een uur spelen jullie tegen Feyenoord. We hebben het eerst uur gehad, een beetje over de voorbereidingen en dergelijke. Maar nou is het mooie: dan heb je deze week... Waar was dat in Zeist? Heb je een dag gehad met allemaal keeperstrainers uit het betaalde voetbal die er samen komen? En waar praten jullie dan over? Ja, dat klopt. Dat was de eerste bijeenkomst voor uh, Keepercoach Pro cursus. Uh, ja, dus hebben we allemaal met uh, collega's bij elkaar, allemaal keeperstrainers. En ja, dat is... Dat is wel heel leuk, want iedereen heeft zijn eigen passie. En uh, nu we, zitten we met een hele grote groep op een hoog niveau uh, bij elkaar. Ja, dan is het ook nooit stil. En wie waren er? Uh, wie waren er? Nou, uh, een aantal. Uh, Oscar Moens, uh, Jacques Storm, uh, Serge van der Ban, uh, Michael Aarts. Uh, ja, we waren in totaal met, uh, met z'n achttiende. Allemaal jongens die jij eigenlijk nog kent van jouw carrière, denk ik. De meeste wel? Uh, een aantal wel, ja. Uh, nou, er zaten ook een aantal jongere uh, keepers bij. Maar uh, een, mo een mooi mooie gezelschap. Ja. Dat maakt het spelletje ook leuk, hè? Maar Vitesse doet het heel erg goed. We, wa ja, we waren allebei woensdag getuigen van die knollenpartij bij Ado. Dat, dat schoot niet op, anders hadden jullie aan de leiding gestaan. Maar ja, dat kan na vandaag uh, ook nog gebeuren. Maar je bent ook bij Manchester United geweest. En ik denk dan bij mezelf: van, uh, daar gaat het niet goed. Terwijl Ferguson weg is, mooi is. is. Hoe kan dat? Nou, gaat niet goed. Uh, ja, uh, het gaat wat minder. En uh, dat zijn ze niet gewend bij, uh, bij United. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat verder gaat. Uh, ja, op dit moment uh, is het de vraag, ja, waar ligt het aan? Uh, wanneer gaan ze weer uh, de punten pakken die ze normaal gesproken ook pakken? Maar goed, van de andere kant, uh, de competitie is zwaar in Engeland. Je ook tijd moet hebben is eigenlijk een keeper voor Nederland zelf al. Hè? Want het schiet maar niet op. Hè? Want wie is nou de vaste keeper? Silens is nou weer geselecteerd. Krul is erbij. Um, uh, Michel Vorm is erbij. Maar ja, Stekelburger is er niet. Vermeer is afgevoerd omdat er een keeperstrijd was bij Ajax. Het is wel een moeilijk vak, denk ik. <laughs> ja, ja, ja. Nou, misschien is het nog wel moeilijker om een keuze te maken als, uh, als trainer. Ja, want wie is nou de beste keeper van Nederland? Nou, uh, de beste keeper van Nederland lijkt mij diegene die op het doel staat die uh, de bondscoach selecteert. Maar als ik een favoriet... Ik, ik heb een favoriet. Dat heb jij ook, denk ik. Als Stekelburg fit is, heeft hij bewezen een goede te kunnen zijn. Maar we hebben geen Van de Sarge, we hebben geen van Breukelen, we hebben geen van Beveren. Iemand die er met koppenschouders bovenuit steekt. Nee, dat klopt. Um, uh, kijk... Um, de keuze van vergaal lijkt me heel duidelijk. Hij zegt van diegene die in vorm is, die selecteert hij. En uh, ja, op dit moment is dat duidelijk. Wie dan? Nou, het is duidelijk dat, uh, dat Vermeer op dit moment niet zijn vorm heeft die hij normaal gesproken heeft. Dus uh, dan, dan kom je dus bij andere keepers uit. Ja. Maar dat is ook moeilijk denk ik voor een trainer om, om een keeper eruit te halen. Hè? Om te zeggen van ja, uh, jij moet maar even wijken voor Sillers uh, in dit geval. Ja, ik denk dat het een, dat is een hele moeilijke keuze is geweest. Uh, kijk, uh, wij kijken er van de buitenkant tegenaan. Wij weten niet uh, hoe die situatie is bij de club. Hoe, hoe de keepers uh, daar zijn. Kijk, fouten maken, dat overkomt elke keeper. En uh, ik, ik kan zelf een keer een voorbeeldje geven van... Uh, toen ik bij Manchester United zat, was Pieter Smagel het absoluut nummer één. En hij was toen bezig met een seizoen... Ja, het was het net even niet. Uh, alles zat tegen, uh, hij maakte ketsen. Nou, wat Veukussen toen gedaan heeft, was. Smaichel, je gaat twee weken weg op vakantie, en dan kom je terug, en dan ben je weer helemaal fris. Tweede keeper gaat spelen, en dat, en dat gebeurde. En uh, het frappante was, dat gebeurde in het jaar dat wij alles wonnen. Dat was in. in uh, ach, 99. Ja, dat was in 99. En. Uh, nou, uh, Smeichel die komt terug van de vakantie. Hij was scherp, hij was fantastisch. Nou, uh, dat bleek dus achteraf een, een, een grote keus te zijn geweest. Zo kan het gaan in voetballen. Rust nemen is soms ook belangrijk. Ja, jij moet nog heel even je rust nemen, want je moet zo meteen naar buiten toe... over een kwartiertje uh, en dan ga jij uh, met jouw uh, jou keepers uh, inschieten. Want wordt het vanmiddag tegen Feyenoord? Uh, ik durf geen voorspelling te doen. Uh, We gaan het gewoon zien. We gaan het gewoon zien, ja. Dank je voor dit gesprek. Graag gedaan. Raymond van der Gouw, Vitesse en uh, Jules van der Wart. Ze spraken met elkaar, de heren, over keepers en voetbal. De gasten Henk Grol, Judoka Henk. Uh, ik geef het woord aan uh, een oude bekende van je. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste Henk, weet je nog dat wij uh, samen Europees kampioen junioren werden in Sarajevo? Die verschrikkelijke trip. Um, ik ken jou heel goed nu, ik ken je al zo lang. Um, je bent een harde werker, je bent een eerlijke man. Uh, je haalt heel erg van krachttraining, je doet er alles aan om kampioen te worden. Zelfs als je tenen eraf ligt of, of je, je, je halve hoofd uh, ligt in puin, dan ga je nog de mat op om te winnen. Je doet er alles aan. Je bent heel streng voor jezelf en ook wel voor anderen. Maar je weet altijd, weet altijd wat, je, wat we aan je hebben. Uh, ja, wat kan ik nog meer over je zeggen? Uh, je houdt heel erg van eten. Als het eten niet op tafel komt, dan uh, neem je zo een hap uit met triceps. Uh, Koreaans eten vind je niet echt lekker. Maar uh, als er een steek de volgende dag uh, op tafel komt, dan ben je heel blij. Zo blij als een kind. Maar nou, Henk, meer valt er niet veel over te zeggen. Ga zo door. Het komt goed. Je gaat winnen. En uh, dit was Dex. Het vriendelijk goed van mij. Hoi. Dit was Dex, Dex Elmond. Hij ken je natuurlijk, hè? Ja, ja hij zegt uh, een paar aardige dingen over je. Ik weet niet, uh, zullen we eens even nalopen, eerlijk? Ja, ik ben zeker, ik ben heel recht toerecht aan. Ja? Ja. Chronische nuchterheid. Kan je ook niet tegen onrecht? Of valt het nee, door? niet zo goed. Nee. Nee. Harde werken, ja, dat heb je al aangegeven ochtend. Ja, als je vroeg. uit Vernam komt, dan kan er maar één ding. Uh... Dan moet je hard werken. <s> ja, hè, zo kans. werkt het in het leven, in de lange leegte. En dan vraag je nog af, waar werk je voor hè? uiteindelijk? Ja, ja. Vernam, dat is jammer, hè? Dat is dat Ja, dat het is echt jammer. Dat is echt doodzonde. Een mooie, mooie plek. Zeg, streng voor jezelf, nou, dat gaf je ook al aan, natuurlijk. Hè? Dat eeuwige trainen met Ja, het is natuurlijk besturen. essentieel hè, bij een individuele sport. Hè, dat je streng voor jezelf moet zijn. Zeker ja. in een vechtsport. Maar het valt toch op dat. Want je hebt natuurlijk gradaties in streng en streng. Dat jij strenger dan streng bent voor jezelf, blijkbaar. Ja, maar ja. Ik, ik, vooral met, met dat hard, hard trainen, dat is natuurlijk iets in mijn imago een beetje. Maar dat klopt ook wel, want ik wil gewoon, voor wedstrijd wil ik gewoon in, in de spiegel kunnen kijken. Dan wil ik naar mezelf kunnen kijken, ik heb er alles aan gedaan. Ja. Dat geeft, neemt een hoop stress weg. Was er iets mis met het Koreaanse eten? Nou goed, wij zijn, uh, wij zijn de afgelopen jaren heel vaak in Korea gaan trainen met de Nederlandse ploeg. En er zijn een aantal mensen die rond de Cor van de Geest die vroeger erg hield van op een marktjes, van die, van die tra traditionele uh, ja. Koreaanse marktjes te gaan eten. Ja, daar had ik het niet zo op. Nee, maar het lijkt me ook link als topsporter. Je moet ja. wel opletten wat je in binnenkrijgt. Dat is zeker waar. Alleen judo is in de cultuur, dat is niet zeuren gaan eten. En, uh, soms is het goed, soms is het slecht. En, uh, ja. Is, ja, onze sport is daarin wel soms. Het is lastig om dat te verwoorden, maar wij zijn gewoon uh, daarin best wel makkelijk. Ja, had jij, had jij zelf een icoon voor je uh, dat je de naam Geising viel? 64 in het kader van Tokio 2020. Ja. Uh, heb jij een icoon in gedachten toen je ging judo? Had jij een groot voorbeeld? Ja, nee, goed op. Kijk, ik toen in 2000 was ik uh, 14, 15 jaar, denk ik. Dus ik heel snel. Ja, toen was Mark Huizinga de man. Ja. Die werd nog niet meer kampioen. Dat vond ik fantastisch. En gedurende in die tijd zie je andere mensen die gaan winnen. En dan groeien je mee op. En ik heb ook ja. andere sporters die ik dan. waar ik naar kijk. wat ik fantastische mensen ja. vind. Maar, maar, maar vind mensen is, als, als Geesink en Ruska zeggen jou wel wat natuurlijk. Ja, maar dus Geesink is natuurlijk echt geschiedenis. Weet ja, wel. Dat, dat is vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Ja. Maar wat hij gedaan heeft in zich ja. gedaan heeft in de Nederlandse sport. is natuurlijk fantastisch. Maar ook Ruska, twee keer goud. Ja. die een beetje vergruisd is in de Nederlandse sportwereld. Daar eigenlijk een dat man dat echt fantastisch gepresteerd heeft. Ah, het maar goed. De pech van München gehad, hè? de aanschaf op München, de ja, daardoor eigenlijk hij is gebleven voor zijn ja. tweede goud. Hij heeft hem gehaald en daardoor eigenlijk... ...bij het thuiskomst niet de waardering heeft gekregen... ...die hij eigenlijk had verdiend in zijn hey. carrière. Maar jij was, jij zegt ik was een soort ADHD-jongen, hè? Ja, ik was druk, ik had okay. veel energie. Ja, Te, ja. ja. De, maar deed je ook rare dingen of viel het wel mee? Nee, eh, nee buiten ik was het wel nee, Ja, nou goed, ik was wel. Ik was wel ja, ja. vervelend. Maar ik, al, ik was altijd wel een structuur ja. thuis. Ja. Was, uh... Maar goed, die structuur verviel toen je ongeveer 17 was. En alleen op kamers ging naar Haarlem. Ja. Om, omdat jij bij Kenamjoe natuurlijk de judoka. Ja, maar heel -ka mijn ook kamer, ook kamer, kamersverhaal. Uh, die is dat, uh, nee. die heeft, dat heeft niet lang geduurd zonder daar weer in te gaan. Er gaan nu heel wat mensen heel hard lachen, me goed kennen. Maar dat heeft niet, uh, ik had het snel heimwee. Ik ben teruggegaan en uh, ja. ik ben een aantal jaren gaan, uh, heen en weer gaan rijden. Naar haar. Ja, ja, ja, dus dat, dat was geen oplossing. Dat was geen oplossing, nee. nee. Uh, toen in die tijd niet, ik was gewoon verwend. En ik, ik kon daar niet mee omgaan om, om alleen op mijn kamer te zitten. Nou ja, dat is ook niet zo raar als je 17 bent. Lijkt mij hoor. Ja, maar daar zit iets in. En, ja. uh, ik, uh, ja, ik kon dat mentaal even, op dat moment nog niet aan. Nee. Maar is het wel een periode die je dan vormt? Uh, je je reis je het apenzuur voor je sport. Ja. Dus je moet heel veel opgeven ook. Ja, ja, tuurlijk. Maar dat is elk... Kijk, ik heb niet het gevoel dat ik veel van mijn sport heb hoeven opgeven. Maar dat denken andere mensen. Kijk, ik, ik word niet blij van de hele nacht in de kroeg staan. Dat, als je dat één keer per jaar doet, dan heb je dat wel weer gezien. Ja. Tenminste, dat, dat is mijn. En ik heb het gevoel dat ik door sport juist mijn leven veel rijker is geworden dan het anders geweest zou zijn. Ja. Maar wat gun jij jezelf gewoon aan, aan luxe buiten, buiten de sport om? Nou, ik hou van een lekker hapje eten, dat soort dingen. Dat, daar word ik ja, ja. heel blij van worden. En ik ga af en toe mijn vader een weekje vissen. Vind ik hartstikke leuk. Ja. Niet dat ik daar nou uh, dat het puur om het vissen gaat, maar wel om de gezelligheid. Tuurlijk. Ja. En uh, zo doe ik mijn dingen. Er is een vraagje binnengekomen uh, van Rob Kroon. Die zegt: zijn de blessures die Henk uh, heeft te wijten aan de manier van trainen? Want hebben andere topjudoka's daar ook waarschijnlijk minder last van, of juist helemaal geen last van? Daar zit een kern van waarheid in. Zeker met, het, zeker met het trainen. Ook met mijn stijl van judo. Ja. Maar andere judokers hebben daar ook last van. En mij wordt het vaak uitvergroot. Omdat ik degene ben die ook vaak de medailles gaat houden uiteindelijk. En ja. daar ook ja, de dingen ding worden uitvergroot. Je ja. ja, komt het verhaal weer naar buiten. Want op dit moment zijn, is ook Dex geblesseerd. Ja. Is ook Joom geblesseerd. Maar de vrouwen is ook het halve team geblesseerd. Ik denk dat de meesten gewoon op dit moment alleen bij de orthoped lopen. Omdat het gewoon niet oké okay gaat. En dat nee. heeft eigenlijk iedere judoka. Ja. Het met hoe je, als je veel aandacht trekt, ja, dan komt daar ook een groot klas op te liggen. Maar ben je nooit bang dat je tegen een blessure aanloopt... waar je de rest van je leven last van hebt? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Maar dat, daar denk je niet over. Nee, ja. nee dat, dat is natuurlijk iets, je, gaat, je hoopt natuurlijk dat het allemaal goed blijft lopen... maar je gaat natuurlijk voor, de, voor dat ultieme doel. Ja. En daar, ja, dat er soms iets fout gaat, dat hoort erbij. Het voetbal, tweede helft, Ajax, Utrecht, en ja, Ajax uh, staat dus 1-0 voor door het doelpunt. Hé, hey, laat uh, eigenlijk op slag van rust van uh, Serrero de invaller voor. Siem de Jong die met een blessure naar de kant is gegaan. En hoe ernstig de blessure is, uh, laat zich nog aanzien. Uh, is nog niet bekend. Maar Ajax uh, koestert die voorsprong. FC Utrecht in de tweede helft nog niet hebben. echt uh, lekker op, uh, op dreef gekomen om het Ajax moeilijk te maken. En dus na acht minuten in de tweede helft door dat ene doelpunt van Serrero, de verdedigingsfout van FC Utrecht, staat uh, Ajax 1-0 voor tegen FC Utrecht. Gisteravond speelde de voetbalclub Roda thuis in Kerkrade tegen PEC Zwolle. In het kader van de Week van de Ouderen was er een speciaal vak ingericht met 65-plussers. Ik uh, ga erover praten met Marcel van der Bunder, de algemeen directeur van Roda. Dag meneer van der Bunder. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, speciaal vak voor 65-plussers. Uh, waarom was dat ingericht? Nou ja, we zien in, in, vooral in Limburg, maar ook in heel Nederland, dat er een enorme vergrijzing aan de gang is. En uh, vergrijzing gaat vaak met oudere hmm. mensen gepaard met eenzaamheid. En uh, wij vinden dat wij uh, met Rode JC onze stichting Roda Midden in de Maatschappij, ja, uh, ja die signalen serieus nemen... ...en uh, hebben daarhalve een uh, maatschappelijke actie op uh, touw gezet. Ja. Waarbij wij 1065-plussers hebben genodigd voor de wedstrijd. En kwamen ze ook? Ja, ja ze kwamen en uh, ja, ze, ze, ze hebben genoten. Alhoewel uh, ze uitera uiteraard tot het einde van de wedstrijd wakker zijn ja. gebleven. Uh, maar uh, ja, ze hebben erg genoten. Ja, nou ja, ze hebben wel gezien dat, uh, dat Roda met negen mannen wedstrijd moest eindigen hè? en een 0-0. Ja, maar ook was de algehele tendens uh, dat dat uh, redelijk onterecht was. Dus uh, ook <laughs> de 50 hun ogen niet in de zak zitten. Nee, die dachten die Oh ja, ja, maar ja, die zijn wel partijen natuurlijk Vo voor <laughs> ja, Roda. Ja, maar e even goed is dit een initiatief dat herhaalt? Uh, Want uh, u heeft het ook een speciale naam gegeven, hè, dat vak. De Oostribune. Ja, nee. ja. Ja, nee, dat klopt. We zijn de All-Stars en uh, ja, wij, wij gaan dat zeker uh, is voor herhaling vatbaar. we doen dat ook in een, uh, in een skybox, een combo box. En uh, wij gaan ook niet alleen dit bij de wedstrijden doen, maar tevens uh, buiten de wedstrijden om gaan oudspelers uh, en uh, spelers gaan naar uh, de jaren te huizen om daar uh, ja, te, te, uh, met hen te praten over over dit soort zaken. Want het is natuurlijk niet alleen wedstrijden, maar het is een maatschappelijk uh, hmm. geheel dat wij eh, ook buiten de wedstrijden eh, omarmen. Ja, wa waar komt die warmte vandaan voor de rest van de maatschappij? Ik bedoel, waarom voelt u zich verplicht... min of meer om toch iets voor de maatschappij terug te doen? Of erbij te doen? Nou ja, dat hebben we al heel lang gedaan. Hè. We, we deden dat vroeger uh, vanuit uh, niet alleen moreel besef... maar ook uh, eigenlijk toch uh, zeker richting jeugd... Uh, um, voor de, de seizoenkaart van, van de toekomst. Uh, maar daar waar je ziet dat, uh, dat uh, ouderen uh, uh, toch heel graag... Uh, sociale betrokkenheid blijven tonen... maar wel uh, qua mobiliteit het steeds lastiger wordt... hebben wij gemeend om uh, met, met Roda ja. ook naar hen toe te gaan. En je ziet gewoon dat wij uh, en de spelers daarin uh, toch een troost kunnen geven... en uh, ja, wat warmte in hun leven. En dus... ik, ik denk dat dat belangrijk is. Uh, wij vragen uh, soms als voetbalclub uh, wat, van, wat van de maatschappij. Ik denk dat wij ook uh, graag dingen terug doen. Dus voor herhaling vatbaar, dat initiatief van gisteren? Ja, dit, dit is een initiatief wat er uh, wat gewoon, uh, uh, gewoon ja, blijvend zal wortelen bij Rodius. De koempelbox, ja, dat zei je al. Hè? Dat is van uh, ja. de koempel, de mijnwerker natuurlijk. Ja. Ja, ja, ja, ja, ja, zeker. Nou, ik wens u een mooie zondag. Uh, dank dat u er even over wilde vertellen. En nou ja, die katen van gisteren, maar wegspoelen. Hè? O, terecht of onterecht. Het was negen man en nul nul. Het is niet anders. Ja, dan is het, dan is het zeker een hè? En dat mag ook wel bij okay. langs de lijn nog gezegd worden. Oké. Okay. Okay. Oké, okay, geef ik het door. Dank u wel, uh, Marcel van de der Bunde. Van uh, Roda JC, de algemene directeur. Henk Grol, judoka. Henk, ja, geboren winnaar. Dat, uh, dat is wat je zei. Nou ja, dat moet nog blijken. Ja, jawel. Gezien. Maar ja, dat, ja. ja, nou ga je het relativeren. Ja. Ja, alleen omdat je die ene wereldtitel neemt. Ja, nou ja, ja daar gaat het wel leefie. om in het leven. Ja, ja nou ja, bij jou. Ja, er zijn, men, er zijn in, in, mensen die met minder genoegen nemen. In topsport he? gaat het daarom. Echt waar? Ik denk het wel. Ja, nou... Goed, je hebt al gezegd, ik kan daar niet goed mee leven. Laten we even naar Rio gaan. Net afgelopen, het WK. Voor de derde keer, ik wrijf het er nog even in. Werd je tweede op een WK. Dat ging zo. Hij laat toch maar weer zien dat hij hoort bij de wereldtop. Voor de derde keer een WK-finale. Maar hij won hem nog nooit. En daar, aanval van Mannendorf. Doorgedraaid. Wasari, zegt de scheidsrechter. Grol, hij redt het niet. Weer niet. Grol haalt... Geen goud, weer zilver voor hem. Na 2009 en 2010, nu ook in 2013. Wat een teleurstelling. Wat een teleurstelling, ja. Dan vraag je je af hoe, dat ga je analyseren natuurlijk. Hoe ja. komt het nou dat ik er weer net naschrijf? Ja. Het ja. is voor mij natuurlijk heel lastig, als ik dat natuurlijk had geweten. Dan, uh... Ja, dat was anders gelopen. Ja, ja het is <laughs> ja. voor mij gewoon, uh, als ik dit terug hoor, dan word je daar natuurlijk niet blij van klaar. Want ik vind dat ik, deze tegenstander was voor mij een, go was een goede finale klaar. Ja. Deze jongen uh, had, had die dag een vorm van zijn leven. Ja. En uh, ik had dit jaar al een keer van deze jongen gewonnen op het EK. En uh, ja, goed, dat moet ik erover zeggen. Ik heb het niet gedaan. Nee. Dat is natuurlijk de conclusie uiteindelijk. Nou ja, ik neem aan dat je er veel over praat met je trainer. Met je, heb je daar speciale hulp bij? Want er zijn ook wel sporters die psychologen inschakelen hè, voor dat soort... Uh, nou ja, alle, alle aspecten worden gewoon gewerkt. Ja. Nou, dus, wat, wat zeg je daar nou mee? Je hebt gewoon een, iemand die ook de mentale begeleiding doet? Nou ja, wat ik daarmee doe, dat hou ik gewoon liever privé. Dat vindt, ja, goed... U, u gaat gewoon niet vertellen hoe uw mentale gestel dat is tegen mij. En hoe nee, dat nee, op de nee. radio ventileren. Dus ik doe, doe dat ook nee, niet. Nee, nee. Nou, ik bedoel, je voel je niet verplicht. Maar, nee, okay. nee, maar er wordt ja. natuurlijk veel naar gevraagd. Dus ja, dat is dat, een beetje. Nou goed. Neem even een time-out. Andy. Ja, doelpunt bij Ajax tegen FC Utrecht. Het is 2-0 geworden voor Ajax. En de man die uh, scoorde is Davy Klaassen. Dat is leuk voor hem. Heel veel blessureleed gehad. En uh, keeper Ruiter kon een schot nog net blokken. Uh, maar de rebound was voor Davy Klaassen. En hij scoort 2-0 voor Ajax. En het lijkt er een klein beetje op dat de wedstrijd gespeeld is. Maar gisteren bij Go Ahead tegen NEC geweest. Daar stonden 3-0. en Het werd nog 3-3. Uiteindelijk 4-3. Dus er kan alles gebeuren. Maar Ajax leidt comfortabel met ja. 2-0 tegen FC Utrecht. Het is uh, tijd voor het antwoordapparaat. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Het RTL-programma The Bold and the Beautiful. In deze tijd waarin alles kan en waar ze naar de maan gaan... is The Bold and the Beautiful niet in staat... om de ondertiteling op de juiste wijze weer te geven. Je krijgt halve zinnen... Mensen die dus geen Engels spreken, die weten dus niet waar het over gaat. De man die in Den Haag, de man in Den Haag, van uh, Nos, gaat wel er erg ver de manier waarop hij het uh, nieuws brengt. Dat is uh, wel erg uh, partijdig, zullen we het zo zeggen. Eén blunder die je elke dag een paar keer hoort en waar ik me vreselijk aan stoor: en dat is dat op RTL elke keer het weer wordt aangekondigd als het weer wordt mogelijk gemaakt door. En dan wordt er een of andere reclameboodschap gegeven. Nou, dat is natuurlijk het laatste waar het weer door mogelijk gemaakt wordt. Dus ik vind dat ze sowieso dat moeten veranderen in het weerbericht. Wordt mogelijk gemaakt door of wat dan ook. Maar hier klopt helemaal niks. Meer. Ik wil graag uh, de volgende series terug hebben. New York Police en Chicago Hope. Um, er wordt nu gezegd dat de publieke omroepen best wat meer reclame zou mogen uitzenden. Om al die bezuinigingen op te vangen. Maar ik vind het vreselijk. We worden echt al overspoeld door alle reclame. Het kan ook een keer te veel zijn, vind ik. En, en wat ik bovendien niet snap... Ik heb altijd geleerd dat schaarsheid de prijs niet bepaalt. Maar als de publieken straks meer reclame gaan uitzenden... dan daalt de prijs van zo'n sportje toch ook? Dan schiet ze er uiteindelijk helemaal niks meer op. Dat is gewoon nog iets wat ik me had bedacht. Ik vind vooral dat de... Radio 1 en de publieke omroepen niet meer reclames moeten uitzenden. Echt, ik zou het echt verschrikkelijk vinden. Het antwoordapparaat van de perstribune. 035-677-6001. Op die laatste opmerking gaan we wat dieper in. Het lijkt een logische redenering. Vraag is, klopt die ook? Ik ga erover praten met Raymond Buter, hoofdinkoop van Group M. Een groot reclame-inkoopbureau. Raymond, goedemiddag. Uh, goedemiddag Je hebt het uh, gehoord natuurlijk uh, al via het uh, rapport in opdracht van het ministerie van uh, OCMW. Het rapport van een consulting uh, group. Daarin staat dat de publieke omroep met het uitzenden van meer reclame... beter de bezuinigingen zou kunnen opvangen. De vraag is of commerciële zenders daarbij staan te juichen. U werkt voor de adverteerders. Vinden adverteerders dat een goed idee? Uh, Allereerst, ik begrijp de opmerkingen van mevrouw. Het, uh, ...vanuit de consument uh, denkt mevrouw, ja, er komt meer reclame. Dus uh, dat is niet leuk. Het, uh, over het algemeen wordt uh, de reclame toch als negatief gepercipieerd. Maar als we kijken vanuit adverteerders, en wij werken voor adverteerders... Ja, ...dan zien we dat eigenlijk als positief. Want uh, uiteindelijk uh, meer advertentiemogelijkheden... Uh, ...een evenwichtigere marktverhouding, want de publieke omroep moet uh, bezuinigen. En uh, dat betekent dat de kijkcijfers gaan teruglopen... En, op, en, en, en daar tegenover worden dan zeg maar, meer reclame-mogelijkheden ja. gecreëerd. En dat is positief voor assistentie. Zeker, maar mevrouw zegt wel... Ja, het is in feite de economische wet, hoe groter het aanbod, hoe lager de prijs. Klopt dat? Uh, dat klopt, alleen de het gaat niet om prijs per spot. We praten hier over de prijs per eenheid kijkdichtheid. We betalen, net als, als in de vliegtuigindustrie... we betalen per vliegtuigstoel, uh, we betalen per procent kijkdichtheid. We noemen dat in vakjargon, we noemen dat wel GFP. Um, maar over het algemeen, als je inderdaad het aanbod toeneemt, dan is dat gunstig voor de prijs. En mijn doel is uiteraard gunstige voor, de, voor gunstige prijzen voor de aspergers te realiseren. Ja, zouden bedrijven het ook willen? Zouden ze er wel voor voelen? Want ja, u, u, koopt, u koopt de tijd in, maar zouden ze het willen? Uh, ja, want uh, de publieke omroep bereikt uh, een, een, een, ja, veel, veel doelgroepen. Over het algemeen bereikte de publieke omroep lichte tv-kijkers. Dus mensen die niet zoveel tv kijken. De, de zware tv-kijkers, iemand die veel tv kijkt, die zit toch veel meer bij de commerciële. Dus dat is gunstig om uh, het, het bereik, want daar draait het allemaal om in, in het advertentie werd het uh, wezen. Wordt bereikt optimaliseren, ja. dus zoveel mogelijk mensen bereiken. Trijk zo laag mogelijke prijs. Dat begrijp ik. Uh, aan de andere kant kun je, je afvragen: uh, schiet een uh, adverteerder niet in de eigen voet als buitenhof, bij wijze van spreken, wordt onderbroken in interessant gesprek met een interessant persoon. Voor een reclame die dan bij wijze van spreken, omdat hij een programma onderbreekt, als het ware een weerzin bij de kijker kan oproepen. Ja, maar het algemeen heeft bewezen toch wel dat reclame werkt. En u noemt een mooi programma met een prima omgeving... die niet veel alleen bij de commerciële omroep te vinden is. Hm. Dus de, de publieke omroep is, uh, is zeer interessant voor adverteerders... bij meer, meer reclamezendtijd, denkt u? Absoluut. En wat ik, wat ik aangeef, uh, op het moment dat men moet uh, bezuinigen... Hm. Ja, dan, uh, dan, dan zien we het als positief. Want en er staat dan een gunstiger uh, evenwichtige marktverhouding. Ja, maar dan, dan... worden we gedreven naar de commerciële. En Ach. dat is ja dat zien we, dan gaat de prijs weer omhoog. Ja, maar ja, ja, zeker. Die commerciële zullen niet staan te juichen hierbij. Nee, nogmaals, vanuit vanuit consument begrijp ik het. En ook vanuit de, de concurrentie, die zegt inderdaad een commerciële partij waar het is niet waar het uh, uh, de, een publieke omroep hm. moet onderscheidend zijn. Ja. En moet toegevoegde waarde leveren. Zeker. Helemaal, dat begrijp ik. Uh, maar ik, ik zit hier niet nu vanuit ik kijk van, kijk, het, kijk het vanuit het adv vanuit het adverteren. Ja, dat begrijp ik. Nou, dan, dan moet u woensdag uh, aanstaande naar het Maniveld komen met een groepje collega's. Maken we een vakje vrij. Nou, ik uh, ik, uh, ik, uh, uh, uh, ik laat dat gewoon aan, uh, aan, aan, aan vraag en aanbod over. Uh, ik. Uh, ik laat het wat het is en ik heb anders niks te doen. Nee. Uiteraard okay. ben ik wel benieuwd naar, de, naar, naar, het, naar het vervolg. Natuurlijk, ja. Nou, ik dank u wel. Uh, Raymond Buter, hoofdinkoop van Group M. Dat is dus een uh, grote reclame-inkoopbureau. Prettige zondag. U ook, dank u wel. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035-677-6001. Mailen kan ook. Perstribune. At Henk Grol, Judoka. Henk, je hebt al uh, je uh, fanatieke doelen uh, laten horen op de radio. Je wilt een keer een WK winnen. Je wilt die Olympische uh, gouden medaille in bezit krijgen. Wat ga je nu op de rest van zo'n zondag doen? Je hebt vanochtend al getraind. Ja, nou ja, goed. De uh, uh, vriendin is door de week druk met school. Dus we gaan samen zo nog iets leuks doen. Dus kijken wat we kunnen maken. Nog een leuke, leuke zondag te maken. Want ja. je zei, uh, je was in Rio vijf weken uh, geleden op dat WK. Dan, dan kun je dus nog wel even iets van de stad zien. Er zitten wel ontspanningsmomenten in. in ja, zo ze zeker voor. On ongelooflijk fanatieke topsportcarrière. Ja, zeker vooraf. Ja. Ja, ja, mijn krachttraining was dat moment ook daar. Dus, uh, dus een beetje een afscheid. Dus, uh, want hij uh, helaas gaat verhuizen naar, uh, naar Curaçao. Dus dat is wel een uh, aardelating voor mij. Ja. Dat was wel uh, ook mijn steun toe verlaat. Dus dat is heel jammer. Dus uh, ja, dat is lastig. Dus op dit moment hebben we ook hebben geen goede krachttrainingsruimte. We zijn heel erg op zoek. Dus dat, dat is op dit moment uh, met noc NSF en de bond. Heel druk bezig om dat uh, te gaan bewerkstelligen. Wel... Maar op dit moment wijzen ze een beetje naar elkaar en gebeurt er niks. Dus dat is eigenlijk best wel tragisch. Ja, maar is er nergens een goed krachthong te vinden voor de topje Doka in Nederland? Nou, en niet we alleen eigenlijk... rond... ja, in nou, Papendal, dat, dat is een hele mooie showroom. Dat is fantastisch. Oh. Alleen ja, ik woon natuurlijk in Haarlem. Ja, dat is lastig. Dus dat is natuurlijk, uh, het moet rondom Haarlem. En wij zijn fysiek zo sterk dat we het niet. Uh, een, een normale gym is niet geschikt voor ons. Nee. Dus dat moet specifiek worden ingericht voor onze eisen. En uh, dit moet ook geen krachttrainers, ook nog niet 100% uh, rond. Dus dat is allemaal wel dingen. Ja, dat is gewoon. Want je wil natuurlijk je faciliteiten ja. en, je, en, je, en je trainings gewoon goed geregeld hebben richting Rio. En op dit moment is het allemaal, even, is het allemaal een beetje los zand. Ja. Dus ik vind het NOC en de Bond dat gewoon heel snel moeten regelen voor ons. Ik hoop dat ze, dat ze je horen, maar ze zullen zeggen... Ja Henk, waar halen we het geld vandaan? Hè? Ja, maar judo is een speersport van de noc en de ZF. En als ja. je medailles wil halen... En op dit moment zijn er twee judoka's die uh, zeker kans maken op een medaille in Rio. Dat is Dax Elmond en dat ben ik. Dus ja, ik zou hem toch zeggen, vandaag ga ik het toch als eerste heel goed voor regelen. Want uh, ja. zoveel halen wij niet individueel. Nee, je hebt gelijk, want NOC-NSF heeft echt prioriteiten gesteld. Die, die sporten niks of minder. En die uh, judo zwemmen wel meer geld. Ja, maar toch. Op uh, dit moment zijn wij uh, zijn er weinig mensen in Nederland zeg maar, die echt kans maken op een medaille. En daar, dan denk ik van ja, ga dat dan ook direct goed regelen? Sinds februari weten we dat we geen krachttraining meer hebben. En tot op de dag van vandaag is het nog steeds niet helemaal uh, geregeld. Maar, Henk, ik uh, dank je dat je hier wilde zijn. Dat je wilde vertellen, het meeste wilde vertellen over wat je beweegt en uh, wat je voor ogen hebt. Ik wens je nog een mooie zondag. En veel succes op weg naar die doelen die je gesteld hebt. Dank u wel. Mooi. En dan uh, zometeen de collega's van Langs de Lijn. Vervolg natuurlijk van uh, Ajax Utrecht met de jarige Andy Houtkamp. Namens de collega's van de perstribune in felicitatie aan Andy. Andy. Andy. Een mooie zondag. En tot de andere keer. Hé, hey, psst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Zo, die komt even binnen bij mij en Ik moet er wel een beetje van huilen. Als je dan net zelf een baby hebt gekregen. Het is allemaal zo mooi. En dan zo'n liedje erbij.